Wat kan de Nederlandse politiek doen om Libië te helpen? En ook Libiërs in Nederland zijn bezorgd en demonstreren. De provincie Overijssel heeft een lied geschreven om mensen naar de stembus te trekken. En de muziek is vannacht van het Amsterdam Jazz Collective. Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Het nachtprogramma met nieuwswaarden. En wilt u reageren op de uitzending? Dat kan. U kunt onze redactie bellen op 0800-1121-0800-1121. Maar twittert u vooral naar ons uh, via internet. U kunt dan een berichtje sturen naar het redactie WNL. Of gebruikt de hashtag, dus een hekje WNL in uw bericht. Dan vinden wij dat zeker. Ik ben de leider van de revolutie. Niet de president die af moet treden. Dat zei Mohammed Gaddafi, leider van Libië, eerder vandaag in een toespraak. Hij is niet van plan af te treden. Alle mensen die, hem te die tegen hem demonstreren vindt hij ratten en die verdienen de doodstraf. Vandaar ook dat hij met gevechtsvliegtuigen op de demonstranten schiet. Het is oorlog in de straten van Libië en in Nederland willen we daar graag wat aan doen. Wat kunnen Nederland en Europa doen? Ja, morgen is er een spoedoverleg in Den Haag, maar daarvoor moet wel de Kamer terugkomen van reces. En dus ook Tweede Kamerlid voor regeringspartij CDA, Kathleen Ferrier. Mevrouw Ferrier, goedenacht. Goedenacht. Heeft u uw aktentas alweer klaarstaan? Ja, helemaal ingepakt. Um, ik reis daarna ook nog door naar Wenen. Ik zou al eerder gaan, ik heb mijn reis een paar uur uitgesteld... We hebben om één uur straks een, um, een, een extra procedurevergadering. Uh, en dan staat al gepland uh, het uh, algemeen overleg met minister Roosentaal om twee uur. Dus ik uh, ben al helemaal ingepakt. En wat zal daar precies besproken worden in het overleg? Uh, wat we zullen bespreken, en wat alle partijen in zullen brengen... is hoe zij vinden dat Nederland moet reageren op dit moment. Want het is natuurlijk, u beschreef het zo net al... het is echt onbeschrijfelijk wat daar gebeurt. Ik vind de beelden, die raken mij diep in mijn hart. Je ziet een verwarde man die de mogelijkheid heeft... om gewoon op zijn eigen mensen te schieten dat is zo onbeschrijfelijk. En natuurlijk, iedereen vindt, daar moet iets aan gebeuren. Ik vind ook dat er sancties moeten komen... maar die sancties moeten wel als Europa als geheel komen. Want Nederland alleen heeft niet zoveel in te brengen. Maar denkt u dat, dat, dat sancties of een arrestatiebevel... dat het echt indruk maakt op uh, Muammar Gaddafi? Nou, nogmaals, um, um, als Nederland alleen met sancties of een arrestatiebevel komt, maakt dat natuurlijk geen indruk. Hoe krachtiger het geluid, hoe beter. En Nederland moet dat allereerst op Europees niveau voor elkaar krijgen. En vervolgens is het natuurlijk heel belangrijk dat de VN... en de Veiligheidsraad die in spoeddebat bij elkaar gekomen zijn... ook met een krachtig geluid komen. Je zou je bijvoorbeeld voor kunnen stellen dat er maatregelen genomen worden... waardoor er niet meer vanuit de lucht geschoten kan worden op de mensen... He, je zou in overweging kunnen geven uh, ervoor te zorgen dat het luchtruim leeg blijft waarbij je, dat zeg ik er wel meteen bij, ook goed moet kijken wat de consequenties daarvan kunnen zijn voor mensen die daar nu weg willen komen. Ja, maar als je al zover bent dat je dat soort dingen doet, dat je met gevechtsvliegtuigen op het volk inschiet, dan heb ik niet het idee dat die sancties nog indruk maken. Nee, maar als op een gegeven moment de hele wereldgemeenschap zich tegen je keert... en we zien dat nu in een rap tempo gebeuren met zijn eigen, zijn eigen mensen... Hè, de, zijn diplomaten wereldwijd, stammen die zich tegen hem keren... dan ben je op een gegeven moment zo geïsoleerd dat je niet anders kan. En ik ben met u eens, ja, wat voor indruk maken sancties. Eh, daarom moet je het ook zo krachtig mogelijk doen... en ondertussen niet nalaten te kijken hoe je de mensen die daar nu zijn... ...het beste kunt ondersteunen. En ik ben met u eens, het blijft allemaal ontzettend moeilijk dealen... ...met iemand die echt niet voor reden vatbaar is. En wat ik ook heel belangrijk vind... ...kijk, je ziet uh, vluchtelingen uh, komen richting Europa. Ik vind, we moeten ook zorgen dat we daar goed beleid voor hebben. Humaan beleid voor hebben. Uh, er is daar al van alles in het werk gesteld. Ik bedoel, we hebben al uh, vanuit het uh, immigratie- en asielbeleid verschillende posten. Bijvoorbeeld bij Lampedusa, bij Italië. We moeten zorgen dat die geëquipeerd zijn om de mensen die daar komen op een fatsoenlijke manier op te vangen. Ja, minister Rosenthal die, die had het ook over die grote vluchtelingenstromen uit Noord-Afrika. -Noord en... Uh... Ja, vindt u dat tactisch, dat, dat, dat het gaat om uh, de migratie te beperken... in plaats van de mensen daar te beschermen? Nou, voor mij is het op dit moment het allerbelangrijkste... dat we kijken hoe we de bevolking in Libië kunnen steunen. En ik vind het belangrijk... Kijk, je moet natuurlijk anticiperen op wat er gaat gebeuren. En natuurlijk, we zien nu ook al uit Tunesië... Uh, grote aantallen mensen die uh, richting Europa gaan. Ik vind het belangrijk dat je daar fatsoenlijk beleid neerzet waardoor je die mensen op een goede manier kunt opvangen. Ja. Nou, uw, uh, uw uh, uh, collega uh, uh, Henk-Jan Ormel uh, van het CDA, Tweede Kamer... die zit, ja. uh, die zit op dit moment in, uh, in Beirut, als ik het ja. goed heb. Um, ja, dat hebt u goed. <laughs> wilt u nog iets tegen hem zeggen? Want we gaan hem straks bellen. Nou, door mijn allerhartelijkste groeten. <laughs> Oké. Okay. Hij is volgens mij ja. wel blij, blij dat u in Nederland zit... dat hij niet naar huis hoeft te komen voor het debat, voor de overleg... Nou, zo, ga, zo gaat dat. Hè? Als je goede collega's bent, dan uh, stem je dit soort dingen netjes af. Okay. Nou, fijn om te horen dat dat geregeld is. En het is. kwam zo uit, dus dat, uh, dat gaat helemaal goed. Goed, Succes met het spoedoverleg morgenmiddag om 1 uur. En dank wel voor uw tijd, Kathleen Verrier, Tweede Kamerlid van de CDA. Ja hoor, daag. Dit is nog steeds in Nederland op Radio 1, het nieuwsprogramma in de nacht. Dus uh, als er s'nachts nieuws is, dan houden wij dat zeker bij. En op dit moment is er uh, een vliegtuig vanuit Libië, uh, uh, onderweg naar uh, Eindhoven. En in dat vliegtuig zitten 32 Nederlanders en 50 mensen uit andere EU-landen. Um, zodra dat vliegtuig landt, dan gaan we daar uh, naar schakelen. Dan gaan we uh, praten met mensen die uit het vliegtuig stappen en mensen die daarbij aanwezig zijn. Dus uh, blijf zeker luisteren hier op Radio 1. Ja, we blijven nog even in het Midden-Oosten. Zijn naam viel net al, Henk. Jan Ormel, hij is met een delegatie van de Tweede Kamer op werkbezoek in de Arabische wereld. Op dit moment zit de groep in de hoofdstad van Libanon, Beirut. Goedenacht meneer Ormel. Goedenavond. Ja, het is dus herrie in Egypte, Algerije, Jemen, Libië, noem maar op. En u zit in Libanon. Dat klopt. Uh, het hele Midden-Oosten staat in brand. En zoals een uh, Libanees politicus hier zei, uh, we zitten allemaal op een uh, uitbarstende vulkaan. En uh, wij waren ook veel liever naar Egypte gegaan of naar Libië. Maar op dit moment is dat niet veilig genoeg. En bovendien is het niet duidelijk wie onze gesprekspartners daar kunnen zijn. En daarom hebben we besloten om in ieder geval wel naar het Midden-Oosten te gaan... omdat ook in Libanon, ook in Jordanië, ook in Israël gevoeld wordt wat de enorme veranderingen zijn die op dit moment uh, zich afspelen in het Midden-Oosten. Libanon is nou juist best wel een democratisch land volgens mij, toch? Ja, Libanon is redelijk democratisch, maar Libanon heeft ook een hele grote crisis te verwerken. En die crisis die heeft uh, vooral te maken met uh, aan de ene kant uh, de relatie met Israël. En aan de andere kant het Hariri-tribunaal. Hariri was een minister-president die vermoord is door een enorme autobom. Ik kijk nu vanuit mijn hotelkamer naar de plek waar hij vermoord is. En uh, dat tribunaal, dat is in Den Haag. En de hele Libanese politiek is verschrikkelijk bang... Uh, wat de uitkomst zal zijn van dat tribunaal. Wie daarvoor zal moeten verschijnen. En dat heeft een enorme impact op de situatie hier in Libanon. Gisteren hebben we gesproken met uh, de president van Libanon, de uh, demissionaire premier van Libanon, die de zoon is van die vermoorde minister-president Hariri. En met de formateur, want ze zijn hier bezig met een kabinetsformatie. Ja, want morgen wordt er dus hier in Nederland in een, in een spoedoverleg gesproken over of we al dan niet sancties moeten opleggen aan Libië. En heeft u het idee dat in, in die omgeving waar u bent, in die wereld... dat het daar gekeken wordt naar wat Europa vindt van wat daar gebeurt? Ja, er wordt heel erg gekeken naar Europa. Uh, men ziet ook dat uh, Amerika uh, zich uh, weliswaar volop bemoeit met Midden-Oosten... maar toch steeds meer zich gaat richten op uh, China en op uh, Oost-Azië. En ze zeggen van ja... Europa, jullie zijn onze buren. Uh, Cyprus ligt vlakbij en dat is een lid van de Europese Unie. Uh, jullie hebben gewoon te maken met wat hier gebeurt. En uh, toon initiatieven. Uh, ze vinden het hier ook verschrikkelijk wat er in Libië gebeurt. Dat is echt uh, het gesprek van, uh, van iedereen hier. En ze vinden allemaal dat uh, ja die Gaddafi dat hij uh, zo snel als maar mogelijk is uh, het veld moet ruimen. En ze willen solidair zijn met het Libische volk, met het Egyptische volk. En uh, dat verlangen ze ook van Europa. Maar uh, wat doet Libanon, Libanon dan om solidair te zijn met Libië, met het Libische volk? Nou ja, dat, dat heb ik ook gevraagd. En uh, je zou verwachten dat er hier bijvoorbeeld uh, steundemonstraties of zo zouden zijn. Nou, helemaal niet. Er zijn hier geen demonstraties. Mensen gaan hier niet uh, de straat op. En ze zeggen van ja, wij, wij hebben zelf ook een enorme crisis. Uh, en uh, zij zijn eigenlijk meer gericht op hun eigen crisis. Uh, het land heeft het gewoon heel erg druk met zichzelf. En dat zie je ook met die andere Arabische landen. Uh, ieder land heeft zijn eigen problematiek. De problematiek van Bahrein is een andere dan die van Libië. En ik begrijp... De Libiërs heel goed, die, die zijn in nood. Die hebben hulp nodig. Uh, maar dat geldt eigenlijk voor de hele Arabische wereld. Ze zitten allemaal vast. Ze stagneren allemaal. En uh, ze hebben tegelijkertijd het gevoel van... Ja, wij willen hier uitkomen en we hebben hulp nodig. En waar kunnen we die hulp krijgen? Ik denk dat dat een kans is voor de Europese Unie. Ik denk dat wij juist nu... Uh, ons actief moeten opstellen, steun moeten verlenen aan het volk... Uh, de gematigde islam moeten steunen... er is natuurlijk het risico van uh, radicale islamitische groeperingen. Dat moeten we niet onderschatten. Maar als we op voorhand zeggen van... nou, uh, we zijn, uh, die, die radicale islamitische groeperingen... Die, uh, uh, daar zijn we bang van en dat moeten we niet hebben... en daarom sluiten we ons af van die Arabische wereld dan speel je ze juist in de kaart. Goed. Ja, morgen dus uh, dat spoedoverleg uh, hier bij ons in Den Haag. Um, u ja. hoeft er niet voor terug, hè, want voor u zit, zit uh, Kathleen Ferrier zit hier. U, ja. krijgt, u krijgt overigens de hartelijke groeten. Dank u wel. <laughs> maar zijn er nog andere mensen in uw delegatie die, die nu wel terug moeten? Nee, we hebben uh, onderling erover gesproken en... Uh, uh... Er zijn een aantal en die laten zich vervangen door uh, andere leden... maar er zijn ook vertegenwoordigers van kleinere partijen... zoals bijvoorbeeld uh, Kees van der Staaij van de SGP. En uh, die zegt van ja, het is zo belangrijk dat wij ook hier zijn. Kijk, dat wordt wel eens onderschat. We zijn als Nederlandse parlementsleden natuurlijk van belang in Nederland... en we moeten ons verantwoorden naar onze kiezers... en we moeten de regering controleren... Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid uh, om ons land te vertegenwoordigen bij andere parlementen. En je merkt juist nu hier hoe enorm het op prijs wordt gesteld dat we juist nu ons gezicht hier laten zien. Oké, okay, duidelijk. Uh, waar gaat uw reis nog naartoe, meneer Ormel? Wij gaan morgen naar Amman. Uh, daar blijven we twee dagen. Uh, daarna uh, reizen we door uh, naar Israël en de Palestijnse gebieden. En uh, volgende week, uh, maandag, uh, komen we terug in Nederland. Oké, okay. wij wensen u veel uh, succes en veel wijsheid op uw reis. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, Henk-Jan Ormel, CDA ja. Tweede Kamerlid vanuit Beirut in Libanon. Dank u wel. Het is bijna 16 minuten over 2. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En we houden u de hele nacht op de hoogte van ontwikkelingen in Libië. En dus ook van die Nederlanders die ieder moment kunnen aankomen in Eindhoven. Maar eerst gaan we nu naar ons satirische journaal van de Speld, speld.nl. Dit is het globale nieuws. Heb jij ook zo genoeg van die duivelse denkbeelden van hen die zich hebben afgekeerd van Allah? En vind jij ook dat joden en christenen ongelovige varkens zijn... die tot in de eeuwige eeuwigheid moeten branden in de hel? Meld je dan aan als vrijwilliger van Sharia voor Drenthe. Met de hulp van honderden enthousiaste leden... zal Sharia voor Drenthe, inshallah, een heilige overwinning boeken... bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart. Globaal nieuws van de Speld met Diederik Smit. Goedenacht, welkom bij Globaal Nieuws. Ja, we schakelen meteen over naar de revoluties in het Midden-Oosten. We proberen ze allemaal te volgen voor u vannacht. Allereerst gaan we naar Libië. Daar is onze verslaggever Robert van der Vecht in de hoofdstad Tripoli. Robert, hoe is de situatie daar? Ja, Diederik, het lijkt hier volledig uit de hand te lopen. Ik sta op het centrale plein in Tripoli en zijn mensen gezien... de hele dag stond er een teken van massale gebeurtenissen dus. en op dit moment lijkt er echt iets aan de hand te zijn... Ik kan op dit moment niet goed zien wat er gaande is... maar je hoort hier achter mij het geluid van Tripoli op dit moment. Morgen is er weer een dag, maar de ontwikkelingen zijn hier nog lang niet afgelopen. Dit is historisch. Dankjewel voor dit moment. En we schakelen direct door naar Bert Geerdink in Algerije. Bert, wat zijn de laatste ontwikkelingen daar? Ja, Diederik, ik zie hier op het plein erg veel mensen. Het is een incident dat dreigt te ontaarden in een situatie. Gisteren hebben we Chinezen gegeten. Mensen beginnen hier zelfs over de straten te lopen... Er was wel een reeks van gebeurtenissen, analisten hier hebben het over de toestand. Achter mij staat op dit moment een blauwe Ford Fiesta, of dat een tweedehands is, is nog onduidelijk. De meeste betogers weten natuurlijk dat het morgen donderdag is, en dus zal het nog wel even doorgaan hier. Goed Bert, doe voorzichtig daar. Um, ook dingen aan de gang in Marokko. De ontwikkelingen begonnen daar gisteren vormen aan te nemen. Joost West is ter plaatse. Joost, hoe stelt de politie zich op? Ja de politie die houdt zich vooralsnog afzijdig. En ook omdat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. De protesten zijn ook niet echt eenduidig. En verlopen vooralsnog zeer rustig. Terwijl er nu wat tumult ontstaat rond het parlementsgebouw. Ik hoor een paar schoten vanuit de richting van... De... Ja, we onderbreken je even joust, want we gaan naar Bahrein. Daar staat Peter Meltzer. Peter, hoe groot is de situatie? Ja, die, de, de situatie is groot. Uh, ja, de beelden spreken natuurlijk voor zich. Is de situatie daar nog te vergelijken met eerdere gebeurtenissen? Ja, ja, het doet heel sterk denken aan vroeger. En dat merk je ook als je de mensen hier spreekt. Ja, dat, dan kun je ze eigenlijk niet verstaan. Om het al met al is het echt van daadwerkelijke proporties. Ja, Peter, waar gaat dit eindigen? Uh, tja, ja, je bent geneigd uh, te zeggen dat het onhoudbaar is. Dus uh, ja, ja, dat denk ik dan ook. Ja. Nee, nee, maar dat denk ik dus echt. Peter Meltzer in Bahrein, Dank voor dit moment... Ja, we zijn weer helemaal bijgepraat over de situatie daar. Ja, dan zouden we nu teruggaan naar Joost West in Marokko... maar helaas is de verbinding verbroken. Kan te maken hebben met het vuurgevecht waar hij middenin leek te zitten. Geeft ons de gelegenheid om even te kijken naar Noorwegen. Daar staat Björn Elegaard. Björn, jij staat in Oslo. Praat ons bij. Hoe is de situatie? Wat is er gaande? Zijn er vooruitzichten? Is het nog te overzien? En wat is het laatste nieuws? Ja, ik sta hier in het centrum van Oslo... waar op dit moment honderden mensen op de been zijn... Ik zie vooral jonge mannen, maar ook steeds meer vrouwen en kinderen die ertussen lopen. We lopen nu langs een verkeersbord waarop staat Issefjordorvik. Ja, dat is ook een beetje de sfeer hier op dit ogenblik. Ik loop nu in de hoofdstraat in de richting van het centrale plein. Daar lijkt het nog wat drukker te zijn. Echt een zee van mensen met overal neonlichten om me heen. Ja, ja je kunt toch wel met zekerheid zeggen... alles wijst erop dat het hier vanavond koopavond is. Helder Björn Elengaard, pas goed op jezelf daar in Oslo. Ja, tot zover onze berichtgeving over de ontwikkelingen. Ja, en dan is er nog een laatste bericht. Tiener sensatie Justin Bieber wordt in april 17 jaar. Dat heeft zijn management gisteren bekendgemaakt. Meer hierover in onze volgende bulletins. En tot zover deze aflevering van Globaal Nieuws. Als er nog nieuws is vanuit Noorwegen... dan hoort u dat van onze collega's bij Wakker Nederland. Ik wens u nog een prettige nacht. Ja, even voor de duidelijkheid, dit was het satirische journaal, het globaal nieuws van onze collega's van de Speld. En als u meer van dit soort ongein wilt lezen, kunt u terecht op www.speld.nl. Ja, wel fijn dat ze meedenken met uh, waar wij het dan vandaag uh, ook over hebben. Het laatste nieuws uit Noorwegen. Ja, nou, ik doe meer op de Arabische wereld. We hadden het net natuurlijk over Libië, de onrust al daar. En niet alleen daar in dat land wordt er gedemonstreerd... ook in Nederland laten Libiërs zich horen. Vandaag uiten zo'n 150 mensen op het plein in Den Haag... hun woede over de omstandigheden in hun land. En aan de telefoon hebben we de organisator van die demonstratie vanmiddag... Mohammed Katal. Goedenacht. Goedenacht. Hoe verliep de demonstratie vandaag? Uh, netjes wel uh, emotioneel en heftig... Maar uh, netjes waren geen uh, ondrechendheden, het uh, duurt twee uurtjes en uh, niks bijzonders. En hoe, hoe volgt u vanaf hier de ontwikkeling in Libië? Uh, via, er, daar, er mogen geen, geen buitenlandse journalisten het land in. Uh, dus via wat uh, de mensen um, uh, sturen naar Facebook uh, en Twitter. Ook via omweg, want uh, het inter de internetverbinding in Libië is platgelegd. Ja. Niet, al, niet een hele week al. Uh, telefoon is dus ook erg moeilijk om aan verbinding te komen. Dus alleen uh, de berichten via uh, Facebook of Twitter. Of de berichten van uh, de zender Al-Jazeera. We hebben ook daar uh, contacten met uh, burgers. En we krijgen beelden en uh, ontwikkelingen via die mensen. Ja, want wij de media in Nederland die proberen ook heel erg uh, in beeld te krijgen... wat er nou echt gebeurt in Libië. Hè? Uh, en wat er geruchten zijn. Want we weten eigenlijk niks zeker. Nee, nee, helaas. Uh, kijk, de strijd uh, gaat nu om de hoofdstad Tripoli. Want uh, ik durf te zeggen dat de meeste steden in Libië uh, zijn in de handen van het volk. Uh, inclusief de uh, tweede stad in Libië, Benghazi, waar het allemaal uh, dit, dit keer begon. En wij zagen uh, gelijk na de toespraak van Gaddafi vanavond... Uh, de mensen in Benghazi uh, hebben de grote schermen op, uh, op een paar pleinen met schoenen bekogeld. En dat doe je niet als je niet veilig bent. Dus uh, de tweede stad... Echt in de handen van, de, uh, van het volk en de meeste steden in Libië. De strijd nu gaat om Tripoli. Wie dat die strijd gaat winnen. Heeft u zelf familie of kennissen in Tripoli? Ja, ik heb een paar uh, familieleden in Tripoli. Heeft u zelf nog contact gehad met familie of vrienden daar? Uh, helaas heb ik uh, tot het moment van de geprobeerd met familie... maar uh, geen verbinding. De verbinding is echt beperkt in Libië. Dus je moet uh, drie uurtjes blijven proberen om aan een paar minuten te komen met verbinding. Het lijkt me wel heel verschrikkelijk dat u dus op geen enkele manier met met ze in contact kunt komen en ook dus niet weet of ze leven of dat ze gezond zijn. Ja, ja ontzettend. Ik heb een uh, zwager, die uh, hoog uh, generaal piloot zelfs. En ik hoop dat hij niet afgedwongen wordt om iets ergs te doen. En ik heb ook een, uh, mijn negen daarvoor. Ja. ja, want Ja, inderdaad. Want ik, ik hoorde vanmiddag ook op de radio dat uh, piloten die, uh, niet, die weigeren om uh, uh, bo bombardementen te doen, dat die uh, vermoord zijn. Ja, gelijk. Gelijk, zonder excuus. Ja. ja. ja. U heeft dus vandaag gedemonstreerd bij de Tweede Kamer in Den Haag. Was het, was het ook een boodschap naar de Nederlandse politiek? Dat, dat de Nederlandse politiek samen met Europa sancties moet gaan opleggen aan Libië? Ja, dat is onze boodschap. Want deze schandalige stilte van zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten uh, is gewoon niet, niet te begrijpen. Ja, dat is natuurlijk puur voor de economische belangen van de Europese Unie en de VS in Libië. Maar uh, we hebben duidelijk gemaakt dat ook voor hun be belangen, moet dit aan einde komen. Moet die man weg. Want als het zo blijft, dan gaat het volk uh, door met zijn opstand. En vandaag, uh, voor uw informatie, is de prijs olie de hoogste stijging bereikt in twee jaar. Daar gaat ja. het dan weer allemaal om, om olie. Ja, daar gaat het om. Ja, er wordt, wordt veel gesproken over sancties, economische sancties. Wat <laughs> vindt u dat de Europese Unie zou moeten doen? Uh, gelijk, per direct, alle uh, diplomatieke banden. ...verbreken en alle Europese ambassadeuren in en, en, en, en Tripoli uh, terughalen... en ...geen handelsactiviteiten met Gaddafi, totdat hij aftreedt. Denkt, Klaar. U, denkt u dat dat de indruk op hem maakt? Ja, ja, uiteindelijk wel, want als hij uh, onder de druk staat... ...zowel van zijn eigen volk als van de buitenlandse wereld... ...dan gaat hij of aftreden, of het land verlaten, of uh, zelfmoord plegen. Hij moet sowieso weg... Ja, maar hij heeft zelf aangegeven dat hij tot aan de laatste druppel bloed door zal vechten. Ja, helaas, want uh, hij is nu, naar mijn afvertuiging, zelfmoord uh, aan het plegen. Niet meer. Nou, laten we het hopen dan maar, in ieder geval. Ik hoop het, het, was ik, was hoop het van hart, ja, ik hoop het van harte, ja. Dank u wel uh, voor uw toelichting. En uh, nou, we wensen u veel succes, ook met uw familie en, en contacten uh, daar in Libië. Graag gedaan. Ja, en uh, dat, dat vliegtuig met de Nederlandse evacuees uit uh, Libië is inmiddels geland. En wij proberen op dit moment contact te krijgen met uh, mensen al daar. En als het goed is spreken we zometeen met iemand van buitenlandse zaken. Ja, het nieuws over Libië wordt in de hele wereld gevolgd. Ook in Amerika. We zijn benieuwd hoe de Amerikanen dit conflict volgen. En uh, aan de telefoon heb ik Wouter Zandingen vanuit Washington. Goedenavond. Goedenacht moet ik zeggen. Goedenavond. Uh, ja, is het Midden-Oosten nieuws ook het belangrijkste nieuws van de dag in Amerika? Ja, zeker. Het staat ook wel op de voorpagina. Samen met de budgetcrisis in de staat Wisconsin is dit echt het grootste nieuws in Amerika. En is er, uh, wat wordt er over geschreven? Ja, aan de ene kant uh, is men uh, erg blij. Ik, ik heb zowel met democraten als republikeinen hier ook over gesproken. En echt de teneur is hetzelfde. Men is erg blij en, en, en vindt, ziet dit als een goede ontwikkeling. Aan de andere kant is men ook erg bezorgd voor wat voor regimes er in de plaats komen. En is er veel kritiek ook? Want de Amerikanen hebben aan de ene kant Mubarak en veel andere Midden-Oostenleiders jarenlang gesteund. Terwijl de USA toch staat voor vrijheid. Ja, er is wel inderdaad uh, binnenlandse kritiek. Maar de discussie richt zich tot nu toe echt wel op de toekomst. De VS vindt zich ook in een uh, lastige situatie omdat ze ja, jarenlang tussen twee kwaden hebben moeten kiezen. Aan de ene kant stabiliteit en daarmee dus vriendschap met repressieve regimes zoals bijvoorbeeld Mubarak. ...of aan de andere kant het, uh, het risico dat een nieuwe regering een stuk extreem is. Bovendien had de VS natuurlijk niet altijd de keuze met wie ze zaken wil doen. Kijk, als de VS in de, uh, uh, al die tijd al de, de oppositie hadden gesteund in bijvoorbeeld Egypte... ...dan was dat wel een inbruk geweest op de soevereiniteit van het land... ...omdat uh, de regering Mubarak wel uh, door de VN erkend was. Ja, maar in hoeverre zijn er mensen in, in Amerika bezig met dat de, de VS inderdaad uh, de hele tijd regimes als dit gefinancierd hebben? Uh, ik zie daar op dit moment ja, erg weinig over. Er wordt echt vooral nu nog gekeken naar wat de ontwikkelingen zijn. En, en ja, men vindt het gewoon echt spannend. En uh, wat, ja, wat er gaat gebeuren. Ja. Nou, Obama en Clinton die houden zich tot, uh, tot op de dag van vandaag aardig op de vlakte. He, ze veroordelen wel het geweld, maar ze spreken zich niet echt echt uit. Is daar kritiek op, op hoe zij handelen? Nee, nee ik, ik zie echt weinig kritiek. Ik heb nog met veel mensen gesproken. Ik heb heel veel bronnen bekeken, maar het is gewoon opvallend eenstemmig. Uh, ja, ik, ik, wat ik ook wel zie is dat men bang is dat, uh, uh, dat, ja, dat men in ieder geval nu niet vindt dat de VS zou moeten ingrijpen, ergens bijvoorbeeld in Libië. Men is erg bang dat het afrecht zou werken. Ik ja, heb bijvoorbeeld uh, Obama, die zou volgens mij wel wat graag uh, de Libische bevolking militair willen helpen, de, bijvoorbeeld vliegtuigen te sturen. Maar ja, zodra er ook maar één soldaat, Amerikaanse soldaat, het Libisch grondgebied uh, binnenkomt, dan ja, besterkt dat. Gaddafi's argument natuurlijk enorm dat de opstand het, het werk is van buitenlandse krachten. Ook na Afghanistan en Irak zeggen de Amerikanen nu echt vooral: ja, we moeten aan de mensen zelf overlaten om, uh, om de vrijheid te winnen. Maar er zijn ook mensen juist in Libië die, die om, om buitenlandse hulp, hulp schreeuwen uit Europa of uit Amerika. Ja, ja dat klopt. Het is, het is een moeilijke situatie. Ja, maar maar ik, ik ben bang dat uh, als ze dat doen, dat uh, ja, groepen als Al-Qaeda of, of Gaddafi zelf uh, ja, dat heel erg voor zich kunnen gebruiken. Hè. Dan kunnen ze zeggen: van ja, het is een buitenlandse invasie. En, kunnen ze dan gebruiken om, om toch nog eenheid te krijgen. Ja, en ze, ze zitten in Amerika ook niet te wachten op uh, een nieuw Afghanistan... of een nieuw Irak uh, waar, ze, waar ze zich mee bemoeien en vervolgens niet meer wegkomen? Nee, dat zou Amerika ook dus niet, uh, niet aan kunnen. Ik zie nu dat, dat er zojuist binnenkomt op al Jazeera. Het Witte Huis dringt erop aan dat uh, Libië rechten van de burgers respecteert. Dat, uh... Ja, dat soort uh, statement zien we de hele tijd ook bij Bahrein en Egypte. Ze hebben het echt vooral over... van ja, er moet geen geweld gebruikt zijn en de rechten van de bevolking moeten worden gerespecteerd. Maar ja, tot ingrijpen komt het verder niet. Het zal het waarschijnlijk ook niet komen. Nou, in ieder geval bedankt voor jouw informatie en we blijven het volgen. Dankjewel, Wouter Zantingen vanuit Washington. Het was ons bijna gelukt. Oranje heeft vandaag bijna van Engeland gewonnen. En dat nog wel met cricket. Cricket, ja, dat is die sport waar Engeland heel erg goed in is. En daarom zijn we er al trots op als Oranje bijna van Engeland kan winnen. Ja, het was de openingswedstrijd van het WK in India... die uiteindelijk helaas dus toch verloren ging. Aan de telefoon hebben we Pieter Selaar, de uh, slowbowler van het Nederlandse team. Goedenacht. Goedenavond. Hallo. Nou ja, uh, bijna gefeliciteerd zou ik zeggen, hè? Ja, het was, uh, het, het was een vrij spannende wedstrijd. Ik denk dat wij het uh, redelijk goed hebben gedaan... Uh, tegen de Engelsen, maar we hebben het helaas niet, uh, ja, niet af kunnen maken, om het maar zo te zeggen. Ja, want Engeland is wel natuurlijk uh, het grote cricketland, toch? Ja, nou ja, zij zijn natuurlijk allemaal gewoon uh, full professionals en uh, het is het land waar het cricket uh, ontstaan is. En uh, ja, Ik denk dat wij gewoon, uh, de Engelsen gewoon een, uh, een moeilijke tijd hebben bezorgd. Helaas hebben we het niet, uh, zoals ik net al zei, af kunnen maken, maar... Uh, om het zo te zeggen, ik denk dat wij gewoon een, een hele goede wedstrijd hebben gespeeld en die gasten heel moeilijk hebben gemaakt. En hoe komt het dan dat het, dat het ineens zo goed gaat? Hoe komt dat? Nou ja, um, ik denk om eerlijk te zijn dat wij um, op het moment dat uh, de aandacht op ons staat, wij beter presteren dan als er uh, geen aandacht is. Ik denk dat uh, een hele hoop jongens uh, gevoed worden eigenlijk door, de, door het enthousiasme van de mensen hier. En van de aandacht die. Uh, die, die er uh, ja, qua media en uh, dat soort dingen is. Dus ja, ik denk dat we daarom uh, ja, beter spelen dan normaal. Ja, het was de openingswedstrijd van het WK uh, in India. Ja, je zegt heel veel media aandacht ineens. Dat zijn jullie in Nederland natuurlijk niet gewend. Nee, in Nederland... Uh, <laughs> ja, dat kan ik je wel verzekeren. Dus er eigenlijk helemaal niemand die er naar cricket luistert. En uh, ja, aan onze taak eigenlijk om te laten zien... hoe goed we het eigenlijk kunnen doen. En uh, nou ja, we hebben vandaag... Uh, in ieder geval een klein voorproefje gegeven van wat we kunnen. En ik denk dat wij zeker nog wel 10% extra kunnen zijn... waardoor we nog wel een, uh, ja, een overwinning kunnen, kunnen binnenslepen. Nou, nou heb je eigenlijk de aandacht van de Nederlandse media. Er luisteren toch zeker uh, tienduizenden mensen naar dit programma. Wat is er nou zo leuk aan cricket? <laughs> wat is er zo leuk? Uh, nou ja, wat veel mensen niet leuk vinden is dat het een hele lange tijd duurt... voordat het spannend wordt. Ik denk dat er een... Uh, er gaat een heel tactisch spel aan vooraf. En uh, mensen, vooral in Nederland, omdat het uh, geen sport is die op scholen gegeven wordt, denk ik niet. Dat mensen uh, de tijd ervoor willen nemen om te leren kennen. En uh, nou, wat, wat ik uit ervaring weet, is dat mensen als ze eenmaal het spelletje kennen en, uh, en weten wat de regels zijn, dat het eigenlijk wel uh, zeer verslavend werkt. Hoe gaat het nu verder voor jullie op het WK? Um, um, dat, uh, nou ja, ik, ik, we, we hebben in ieder geval laten zien wat we kunnen En um, ja, ik denk dat andere teams ons niet zullen onderschatten Ik denk dat ze dat sowieso niet uh, zullen doen na ons uh, vorige WK-optreden in Engeland toen Maar ik denk dat um, ja, als wij onze vorm vast kunnen houden En het enthousiasme waarmee we vandaag hebben gespeeld Als we dat vol kunnen houden denk Ik denk, denk ik zeker dat we wel uh, nog een paar wedstrijden kunnen winnen hier En dan kunnen we nog verder komen? Uh, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat het heel lastig wordt. Mm -hmm. Want, uh, er zitten gewoon in onze pool zitten gewoon, uh, nou ja, je hebt Engeland, Zuid-Afrika en India, wat gewoon echt. Hele goede cricketlanden zijn, en, uh, nou ja, de, onze volgende wedstrijd is tegen de West-Indiërs. En als we die wedstrijd weten te winnen, dan, uh, maken we zeker een kans om, uh, eventueel verder te komen, maar laten we niet, uh, uh, te ver op de zaken vooruit lopen en gewoon uh, naar de wedstrijd van de West-Indies toe werken. Oké, okay, nou dan wensen we jullie veel succes. Wanneer is die wedstrijd? Uh, uh, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> nou, in ieder geval... Volgens mij is die uh, 28 februari. Oké, okay. nou wensen we je veel succes en uh, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan. Pieter Selaar van het uh, Nederlandse cricketteam, dankjewel. Dankjewel. Het is precies vier minuten over half drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En we houden u de hele nacht op de hoogte van het nieuws. En dus is het tijd voor het nieuwsminuutje. En daarvoor is bij ons aangeschoven Cameron Oula. Ja, jullie hadden het zojuist al over Libië. Maar ook in Jemen is het nog altijd onrustig. In hoofdstad Sanaa zijn twee studenten doodgeschoten... tijdens een demonstratie tegen het bevind van president Ali Abdullah Saleh. Volgens oogtuigen raakten elf anderen gewond... toen ordentroepen van de regering het vuur openden. En dan lokaal nieuws. Een grote brand heeft in Oldenbroek de plaatselijke supermarkt verwoest. De brand die rond 11 uur vanavond uitbrak is nog altijd niet onder controle. Een tehuis van de stichting Evangelisch Begeleid Wonen naast de brandende spar is uit voorzorg ontruimd. De 22 bewoners zijn door de gemeente elders ondergebracht. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Wel moest een van de bewoners door de rookontwikkeling met ademhalingsproblemen worden behandeld door ambulancepersoneel. En tot slot ook wat goed nieuws. En vooral voor alle Apple-liefhebbers. Want op 2 maart wordt de iPad 2 gepresenteerd. De opvolger van de eerste iPad zal dunner zijn en een beter scherm hebben, melden Apple Watchers. Daarnaast zal de nieuwe iPad een ingebouwde camera hebben. Van de eerste generatie iPads zijn wereldwijd in het eerste jaar 15 miljoen exemplaren verkocht. En tot zover het minuutje. Ik zet de datum in mijn agenda voor de nieuwe iPad. Ik niet, ik heb een Android telefoon. Kijk eens aan, mag niet. De leraren van het voortgezet onderwijs zijn boos. Minister van Bijsterveld is namelijk van plan om de zomervakantie... vanaf het schooljaar 2012-2013 te verkorten van zeven naar zes weken. En dit schoten de leraren in het verkeerde keelgat. En die dreigen nu met stakingen, omdat zij vinden dat de maat vol is. Maar wat vinden de Nederlandse ouders eigenlijk van dit plan? Werner van Katwijk is directeur van Ouders Co, de Landelijke Vereniging van Ouders. Goedendag meneer van Katwijk. Goedendag. Dit plan voor het inkorten van de zomervakantie komt er. bovenop de, de nullijn bij de CAO-onderhandelingen en de bezuinigingen op het speciale onderwijs. En de leraren zijn erom boos. Snapt u die boosheid? Uh, enerzijds niet, anderzijds wel. Uh, het, het is geen nieuw plan. Uh, we hebben enige tijd geleden al in het vorige kabinet, onder het vorige kabinet, al gesproken over de urennorm in het voortgezet onderwijs. En daarin is al het voorstel geboren om de zomervakantie van naar zes weken terug te brengen. Dus het is absoluut niet nieuw. Ik snap ook niet waarom ze nu dan eens gaan protesteren. Hoe kijkt u als, als directeur van de Landelijke Vereniging van Ouders hoe kijkt u naar het plan om de vakantie in te korten? Wij hebben In de tijd hebben wij uh, mee, ermee ingestemd. Omdat wij vinden dat leerlingen voldoende uren les moeten krijgen. En dat was het grote probleem. De kwaliteit van het onderwijs die stond onder druk. en uh, De programma's waren erg zwaar voor uh, leerlingen. en toen, hebben we, toen dat idee naar boven kwam van uh, laten we teruggaan naar zes weken... hebben wij daarmee ingestemd. Ook omdat wij ook vanuit de achterban te horen krijgen... dat die zeven weken soms wel erg lang is. Dat de ouders af en toe niet weten wat ze in die zes en die zevende week... nog met, uh, met de jongeren aan moeten. Omdat die heel veel ouders zelf alweer moeten werken. En ze moeten dan in die laatste twee weken moeten ze op opvang, verzorg en dergelijke. Dus uh, vanuit de achterban hebben we ook niet heel veel protest daarover gehad. Een ander voorstel is om vakanties gelijk te trekken. Op dit moment kent het land nog drie verschillende regio's... die alle op een andere tijd vakantie hebben. En als het aan minister van Bijsterveld ligt... dan zijn de kerst- en de meivakanties straks in het hele land op dezelfde tijd. Vindt u dat een goed plan? Ja, en daar had de minister zelfs nog wat verder mogen gaan. Allereerst de meivakantie was altijd een chaos uh, de hele meimaand. Als je keek in welke periodes welke scholen vakantie hadden... omdat die meimaand komt er vaak ook nog koninginnedag 5 mei bij... Hemelvaardag, Pinksteren uh, en dan ook nog de meivakantie. Dat was altijd een hele verbrokkelde maand die uh, helemaal geen effectief onderwijs te zien gaf. Uh, dus daar zijn we het mee eens. Uh, in de kerstvakantie is het ook normaal. Uh, voor gezinnen is het uh, veel beter omdat ze dan uh, met vrienden en kennissen op vakantie kunnen. Uh, in heel veel situaties kan dat nu niet omdat je net in een andere regio valt. Wat is eigenlijk het nut van het spreiden van de vakantietijden? Uh, in de tijd, eind jaren 80, uh, heeft men gezegd: ja, dat geeft minder druk op uh, de recreatiecentra en uh, de vakantieparken en dergelijke, en het is beter voor uh, het verkeer uh, en het zou goedkoper zijn voor de ouders. Nou, dat laatste dat is maar een heel Korte, korte voordeel geweest, want we zagen eigenlijk na een paar jaar dat de peperdure vakanties gewoon weer terugkwamen. Op dit moment is het voor ouders peperduur om aan een vakantiehuisje of op een camping te staan. Uh, dus dat, dat effect is helemaal weg. Uh, wat betreft de, uh, het verkeer, nou ja, dat is ook heel betrekkelijk, want Nederland is in Europa gewoon een heel klein uh, speler op de markt zou je kunnen zeggen als, als Noord-Rijnland-Westfalen op vakantie gaat, dan gaan er evenveel mensen op vakantie als heel Nederland. Dus de vraag is waarom wij dan in drie regio's moeten worden ingedeeld. En ja, men vond, uh, men vond het, het ook vanuit uh, ecologisch oogpunt vond het beter en gaan ze maar door. Maar ja, de, de, de effecten zijn eigenlijk niet zo groot gebleken, terwijl de nadelen voor ouders en voor gezinnen wel aanwezig waren. Uh, wordt er eigenlijk wel eens naar uw mening gevraagd in dit soort kwesties? Luistert de overheid naar u? Nou ja, dat plan van die zes weken dat komt voort uit een hele uitgebreide discussie over die urennormen in het voortzet onderwijs. Daar dat is echt weken overheen gegaan. Er is ook een adviescommissie aan de pas gekomen onder leiding van Clemens Cornelien. Daar dus zijn we heel uitgebreid over geconsulteerd dus, en ook de, de, de vakbonden en de besturenorganisaties. Uh, als het gaat over de vakantiespreiding, dan wordt uh, om de zoveel tijd wordt het geëvalueerd. En dan zitten wij ook aan tafel. En we hebben natuurlijk de gelegenheid om gewoon door het jaar heen, als wij ja, meerdere malen met de minister daarover spreken, om onze mening erover te geven. Okay. U mag uw stem in ieder geval laten horen. Wij uh, laten onze stem horen, ja. Okay. En zo ook weer hier op Radio 1. We willen u danken voor uw uh, tijd. Werner van Katwijk, directeur van Ouders Co. Dat is de Landelijke Vereniging van Ouders. Dank u wel. Dank u wel. En zometeen is het al, alweer tijd voor het nieuws dat niet in het nieuws was. Het regionale nieuwsoverzicht met uh, onder andere een husky hondenrace. Dat klinkt ontzettend spannend. En wat ook on ontzettend spannend was, was de soundcheck hier in de studio. Maar volgens mij is het gelukt. We hebben hier iedere week bij nog steeds Wakker Nederland... een band of artiest te gast die live bij ons komt spelen. En de band van vannacht bestaat onder andere uit een trombonist... slash pianist slash producer en een dj slash producer. Beide afkomstig uit Amsterdam. En zij hebben weer een heleboel andere muzikanten en zangers... Benaderd om samen een geweldig album op te nemen. Bij ons te gast vannacht is het Amsterdam Jazz Collective. Goedenavond. Goedenavond. Of goedenacht, moet ik eigenlijk even zeggen. Ja, ja goedemorgen mag ook. Wie hebben jullie allemaal meegenomen? Nou, de, de trombonist slash pianist, die, die hebben we niet meegenomen vandaag. We hebben wel op gitaar Melijn Verboom. Uh, um, op vocals uh, Sam Wilson, Correspondents. Op vocals uh, Lara Mello. En uh, ik ben Ivar Vermeulen. En Kenny Large is aan uh, de uh, DJ-set. Oké, okay, ja, we hebben hier een, een hele volle bezetting. Uh, dat is leuk. Uh, we kijken in dit programma terug op de afgelopen dag. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Of, of jij in dit geval, Ivar? Wat heb ik vandaag gedaan? Uh, Gefacebooked. Ge Boodschappen gedaan. Nee, ik heb, uh, ik heb het nieuws ook gevolgd uh, uh, in Libië. Je bent sporten. Oh ja, en wezen sporten. <laughs> het nieuws gevolgd in Libië en wezen sporten. Ja. sporten. Precies. Ja, zo gaat het ja. Uh, jullie weten het Amsterdam Jazz Collective. Hoe, hoe werkt jullie samenwerking? Um, die samenwerking is een, een jaar of uh, drie, vier geleden begonnen uh, in de studio van, uh, van Kenny. Um, Kenny werkte samen met uh, uh, Michael Ruby, uh, de trombonist en uh, pianist-producer in, uh, in Kwestie. Um, en we zijn eigenlijk allemaal bevriende uh, muzikanten. En we, komen, uh, we kwamen één keer in de zoveel tijd bij elkaar om lekker uh, te jammen in de, in de studio... En, uh, uh, dingen op te nemen. En dat heeft geresulteerd in, een, uh, in dit album. Oké, okay. wat gaan jullie als eerste voor ons spelen? We gaan als eerste spelen het nummer Running. Oké, okay. ik zou zeggen, uh, pak je, je zangmicrofoon erbij... en uh, luisteraars, zet de radio nog even hard. Dit is de Amsterdam Jazz Collective met Running. De Amsterdam Jazz Collective running here live bij nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En dat is toch lekkere muziek zo midden in de nacht, vind je niet Erik? Ja, ik vind het heerlijk. Blijf lekker zitten jongens. En dan uh, zijn jullie zo meteen weer aan de beurt. Want uh, de Amsterdam Jazz Collective komt hier natuurlijk niet voor één nummertje helemaal naar een heel versum. Ze komen nog uh, drie nummers voor u spelen, dus blijf vooral luisteren. Maar eerst is het tijd voor de wekelijkse rubriek waarbij we een kijkje nemen bij onze provinciale vrienden. Dit is het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Te beginnen in Limburg. Ja, want daar werd een husky hondenrace gehouden. En dat is niet zomaar een sport, het is een verslaving. Je wordt besmet met het virus, met of mallenmoeds of met Siberische huskies. En dan koop je er één en zo van Lieveleek komen er steeds meer bij. Wij is zo leuk met de honden bezig zijn? En de honden vinden het super en wij vinden het ook allemaal leuk om met de honden bezig te zijn. En als je zo leeft voor je sport, dan maak je natuurlijk altijd de juiste keuzes in het selecteren van je honden. Hoe kan dat nou? Hoe Kun je nou een blinde hond voorop laten lopen om de weg te laten wijzen? Ja, die uh, gaat geen twee keer dezelfde fout maken. Hè. Als je twee keer ergens tegenaan loopt, dan, uh, dan weet je wel tot om de volgende keer dat je de moet luisteren. Al heeft niet iedereen de regels begrepen. Die anderen hebben een karretje. U gaat met de step. Hoe zit dat? Ja, ik heb maar twee honden. Dus uh, dan moeten we mee de step. Ja. Ja. En dan kun je zelf meesteppen? Ja, ik moet zelf meesteppen. Ja, ja. Ja. Nog meer dierennieuws in Utrecht. In de lek zwemt namelijk een zeehond. Een zeehond? Een zeehond. Je komt hier naartoe rijden in de hoop dat je misschien een glimp van het beestje op kan vangen. En ik word hier opgevangen door, door Gerda Homburg van de watersportsvereniging hier. En hij zegt van nou laten we maar eventjes een stukje over het dijkje heen lopen. Naar de plek waar hij heel vaak ligt te slapen. Nou we hebben nog in tien stappen gezegd. Gezet. En we zien hem. Ja, schitterend, hè? Daar ligt hij elke nacht te slapen hier. Oh. En dan is om een uur of negen en is hij in foetsie. Er was werkelijk helemaal niemand die deze over het algemeen betrouwbare verslaggever geloofde. We hadden net de technicus uh, aan de andere kant uh, van, uh, van de lijn. Die, uh, die, die geloofden me niet. Ik zeg van, kom op, uh, jongens, onderbreek die plaat maar even. Want uh, we <lacht> moeten er nu in, want hij ligt er toch echt? Hij zegt, ja, ja, ja, ja. Kunt u het nu even bevestigen dat hij er echt ligt? Nou, geloof hem nou maar op zijn blauwe ogen, zou ik gaan zeggen. Maar hij ligt er echt. Echt waar. Je mag foto's kan maken. Hij ligt er. En dan is er natuurlijk maar één echte manier om je item afgezaagd af te sluiten. En wij gaan verder met uh, Walk on by. Ja, daar is die. Seal. Ai. Plaat ja. We eindigen in Flevoland. Daar wordt namelijk binnenkort Peter Pan, de musical, opgevoerd. Het decor is nog niet helemaal af en er zijn eigenlijk te weinig mensen om dat te maken. Dat vind ik ook heel erg jammer. Uh, ik roep ook iedereen op om uh, volgende keer uh, je aan te melden. Want het is ontzettend leuk om dat met elkaar te doen. Vorig jaar waren we met z'n zevenen. Gisteren waren we met z'n drieën. Uh, nu zijn er twee niet. Ja, korte rekensom. Dat leert ons dus dat er dan nog maar één iemand over is. Die loopt gelukkig wel over van het enthousiasme. Ze werkt vol vuur en passie. Nee, ik uh, doe dit voor mijn maatschappelijke stage. Oh, je doet dit niet voor de lol? Nee, eigenlijk niet, nee. En onze katerissa, nou ja, ze houdt de moed er wel nog goed in. Dus dit doe ik nu samen met mijn begeleider. En dan gaan we dit gewoon afmaken hoop ik binnen de tijd. Ja... En uh, tot zover... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, u hoorde het al eerder in onze uitzending. 32 Nederlanders die vastzaten in Libië... zijn eindelijk geland in Eindhoven. Ja, en we hopen zometeen inderdaad... iemand van buitenlandse zaken aan de lijn te krijgen. Maar eerst gaan we weer... Uh... Uh, ik... Uh... Die en, die, die, oh. en die hangt juist ja. aan de lijn, hoor ik. Oh ja, je weet het nooit. Uh, nou ja, het is altijd spannend bij live radio. Maar het militaire vliegtuig die bracht 32 Nederlanders... plus 50 buitenlanders veilig terug en aan de telefoon hebben wij Han Peters van Buitenlandse Zaken. Goedenacht. Goeiedag. En hoe is het gegaan? Uh, nou, het is uiteindelijk uh, uh, wel voorspoedig gegaan. Uh, we, we hebben vrij lang op de, de luchthaven gestaan in, uh, in Tripoli. Uh, het is daar erg chaotisch, maar het, gelukkig uh, functioneert het wel. Uh, maar daardoor uh, uh, hebben we ook veel uh, nou, in ieder geval tijd genoeg gehad... om mensen uh, die er waren om die mee te nemen. En zijn de Nederlandse evacuees erg geëmotioneerd? Um, nou ja, uh, in ieder geval bij het opstijgen en ook bij het landen uh, werd er geklapt. Dus uh, mensen hebben toch wel een gevoel, dat, uh, denk ik, uh, uh, ja, gevoel van oplichting, denk ik. En heeft u ook de mensen gesproken in het vliegtuig? Nee, ik ben zelf niet uh, mee geweest. Ik ben nu net uh, hier op, uh, op Eindhoven. En uh, nou, de mensen moeten eerst denk ik even rustig tot zich uh, komen. En uh, dat spreken komt, uh, komt later. Ja, maar er is wel uh, psychologische hulp aanwezig hè, voor die passagiers. Ja, ja, ja. ja, ja omdat we natuurlijk uh, ja, de rekening mee moeten houden dat mensen uh, ja, moeilijke, lastige dingen hebben meegemaakt. En mensen moeten de kans moeten hebben om daar even uh, ja, over te kunnen praten bij mensen die daar verstand van hebben. En hebben zij dat nodig? Ik denk dat je in ieder geval uh, die hulp moet aanbieden. En als mensen het niet nodig hebben, nou, dan is het niet nodig. Maar als mensen het wel nodig hebben, dan is het goed dat die hulp er is. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle Nederlanders in Libië opgeroepen om met dit vliegtuig mee terug te gaan. Er zijn ja. er nu 32 terug, terwijl er uh, volgens eerdere berichten 150 in Libië zijn. Weet u waar de anderen zijn? Um, we hebben op dit moment uh, uh, ongeveer nog 70 mensen waarvan we denken dat ze het land willen verlaten. Uh, we hebben de afgelopen dagen geprobeerd om daar veel contact mee te krijgen. Maar het telefoon en ook de e-mail werken uh, uh, heel moeilijk. Er zijn gelukkig ook heel veel mensen uh, al op andere manieren weggegaan. Uh, vanochtend is een, of vanmiddag is er nog een, uh, een groep toeristen uh, de grens overgegaan met, met uh, Tunesië. Maar op dit moment rekenen wij met nog zo'n 70 mensen waarvan we denken dat die het land uh, uh, willen verlaten. En gaat er dan nog een keer een vliegtuig in een, heen en weer? Of kunnen die met het vergat Hare Majesteit Trump mee, uh, mee De bedoeling is om, uh, om morgen. In ieder geval nog een toestel uh, te sturen naar Sicilië. Dan hebben we hebben in ieder geval een toestel in de buurt. En dan proberen we van daaruit zo snel mogelijk weer naar Tripoli te gaan op te kijken om daar uh, nog, nog mensen weg te halen. Oké, okay. dank u wel uh, Han Peters van Buitenlandse Zaken daar okay. in uh, Eindhoven. Uh, waar hij uh, de passagiers opving vanuit het vliegtuig vanuit Libië. Zo, dat was een lange zin. Ja. Maar goed. En we houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Even terug naar Nederland. Landelijke lijsttrekkers die de straat opgaan. Eerste Kamerleden die met elkaar in debat gaan. De provinciale statenverkiezingen die zijn eigenlijk niet echt provinciaal meer te noemen. En daar zijn ze bij de provincie natuurlijk niet blij mee. De provincie, de provincie ambtenaren bent minuten. Uit Overijssel schreef er zelfs een protestlied over. Ja, dat is weer wat Buma voor Pink uh, volgens mij. <laughs> ja, het nummer uh, Stem maar niet dus. En daarmee proberen ze mensen te overtuigen dat de provinciale staten wel belangrijk zijn. Uh, John Koopman is adviseur van de Concernstaf en ook dr drummer van de band. Uh, nacht meneer Koopman. Goedenacht. Ja, dat klinkt een beetje gek eigenlijk. Stem maar niet. Stem maar niet. Het is ook met een uh, hele vette knipoog bedoeld uiteraard. Maar ja. uh, ook een protestzong, dat klopt. Ja, maar dat, ja, als u wilt dat mensen wel gaan stemmen en dan zeggen stem maar niet, dat kan toch verwarrend overkomen? Nou, je krijgt in ieder geval de aandacht, en dat is gelukt bij deze, want we zitten niet voor niks in uw uitzending natuurlijk. Nee. Het is uh, juist bedoeld om, uh, om stemgerechtigden op te roepen om naar de stembus te gaan. En natuurlijk ook speciaal jongeren die hier wonen in deze mooie provincie. En die misschien de politiek niet zo rechtstreeks volgen. En waar. Uh, Waar, die, gaan, die hebben straks het recht om te gaan stemmen, zeg maar de Tweede Kamer van de provincie, dat heet Provinciale Staten. En die gaan in de komende jaren beslissingen nemen die ook over de toekomst gaan van iedereen die hier woont en die werkt. Nou, het is nog een week tot aan de verkiezingen. Uh, ja. Gaan uh, uw werkzaamheden als ambtenaar nu opzij om uh, te toeren door het land met de band? <lacht> nee hoor. Nee, dit is, u moet het zo zien, het is eigenlijk een bedrijfsbeentje. We zijn vorig jaar... Uh, voor de grap gestart bij een, een, een afscheid van iemand en uh, sindsdien worden we af en toe gevraagd gewoon voor interne uh, bijeenkomstjes of, uh, of, of iets dergelijks zoals het afscheid van een, van een collega. Dus we toeren niet door het land en het is een hobby van een aantal mensen die elkaar gevonden hebben en dan af en toe komen we s'avonds een keer bij elkaar om te repeteren en zo zijn we. Eigenlijk door het campagneteam voor de, van de, door de provincie uh, zijn we mee in contact gekomen en die, die wisten uiteraard dat wij een bandje vormden. En toen hebben wij gezegd, zullen we een, een liedje daar ter ondersteuning ook voor maken? Die vonden dat een goed idee. En afgelopen maandagavond zijn we in een klein uh, hokje in een kelder in, in Zwolle, waar een studio is gevestigd, zijn we naar binnen gegaan. En, uh, en gisterenochtend was dat resultaat klaar. Inmiddels staat er een filmpje op YouTube. Als u uh, uh, minuten en dan uh, spatie uh, stem uh, inklikt, dan vindt u dat filmpje waar we net een stukje van hoorden... En dat hebben we in, uh, in onze eigen vrije tijd opgenomen. Maar dit lied, dat staat niet op zichzelf. Er is een hele campagne gestart onder aanvoering van de nieuwe commissaris van de koningin Anke Bijlenveld. www.ikbesliswel.nl hoort er ook bij. Wat hoopt u ermee te bereiken? Nou, we hopen dus ermee te, te bereiken dat de mensen erbij stilstaan... dat ze hun uh, democratisch recht uh, gaan gebruiken om naar de stembus te gaan. Uh, en... Want de provincie neemt ook allemaal beslissingen op allerlei domeinen... zoals ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit, economie, cultuur, water. Nou, het hele landelijk gebied. En dat zijn een aantal onderwerpen waarop de provincie... Eh, zeg maar voor de toekomst beslissingen neemt en ook geld inzet... die in het belang zijn van de burgers die hier eh, wonen en die hier werken. Is dat natuurlijk een beetje het Calimero-effect? De grote landelijke politiek tegenover de kleinere provincies? Nou ja, Calimero of je het zo moet noemen, dat weet ik niet. Dat zijn uw woorden. Maar het, u heeft wel het punt, als u daarmee bedoelt... dat je nu de afgelopen week op de televisie natuurlijk... Uh, eigenlijk alleen maar mensen ziet waar je straks niet op kunt stemmen. Dat zijn inderdaad de Haagse politici, de landelijke politici. Terwijl uh, in elke provincie ook allerlei thema's spelen. En dat gaat echt verder dan alleen maar... of er wel of geen grote feestallen mogen komen. Er zijn dus veel meer thema's waar de provincie uitdrukkelijk... Uh, van invloed is op, uh, op het leven en het wonen en het werken in die provincie. En daar willen we aandacht voor vragen. Maar ik heb het idee dat in de provincie zelf... dat die debatten wel gevoerd worden... en dat we dan op de landelijke tv dan de landelijke politiek zien. In, uiteraard worden in de provincie wel debatten gevoerd. Maar goed, de meeste mensen kijken ook heel veel naar de landelijke tv... en daar, uh, nou, daar zie je geen poli uh, provinciale politici voorbij komen. Ik heb ze althans nog niet gezien tot nu toe. Nee. Dus in die zin is het ook wel een beetje een protest. Heeft u gelijk, heeft u een punt... En uh, tot slot, wat wordt de volgende hit van Minuten? <laughs> nou, misschien een, uh, een hit als, het, als de opkomst uh, uh, uh, 50 à 60% is geweest. Dan, uh, misschien een bedan bedank dan of zo. Dan een feestelijk liedje over maken. Nou, daar kijk ik nu al naar uit. Hartelijk dank, uh, Henk Koopman van John de... Koopman. Oh, sorry, neem ik het verkeerd te kijken. Van de band Minuten, de Provinciale Ambtenaren Band uit Overijssel. Dank u wel. Oké, okay, tot ziens. En uh, het is alweer bijna drie uur. Dat betekent dat we even uh, overschakelen naar onze collega's van de NOS voor het laatste nieuws. Maar straks na drie uur zijn we weer terug met Nog Steeds Wakker Nederland. Ja, Erik wist jij dat het vandaag uh, vrouwenporno dag was wereldwijd? Ik wist niet eens dat het bestond. Nou, daar hebben we zometeen uh, uh, uitgebreid aandacht voor. Dus uh, dat ja, is uh, zeker iets om... Onder... Ik verwacht met, niet anders van jou. ...met, uh, ro met rode oortjes uh, naar de radio te luisteren. En Johan Flemmings is een nood. Hij heeft uh, niet één betaalde boeking. Hij zit financieel aan de grond. En dat gaat hartstikke slecht met hem. Je wil zeggen dat niemand Johan Flemmings wil boeken? Het is ongelooflijk. Ik snap het niet. Ja, misschien, uh, ja, misschien kunnen wij hem helpen... om zijn problemen weer even onder aandacht te brengen. Wij gaan ons best doen straks na drie uur... bij Nog Steeds Wakker Nederland. Sla